Christian Bonebakker met het NOS Journaal. In de van de Walk Free Foundation. De mensenrechtenorganisatie zegt dat 30.000 meer is dan voorheen werd gedacht. Concrete voorbeelden uit Nederland noemt de organisatie niet. Toch komt moderne slavernij in Nederland relatief weinig voor. In de meeste andere landen is de situatie slechter. De Nederlandse overheid doet veel tegen dwangarbeid, mensensmokkel en gedwongen huwelijken. Slavernij komt relatief gezien het meest voor in Noord-Korea. Andere landen die slecht scoren zijn Eritrea, de Centraal-Afrikaanse Republiek... Afghanistan, Zuid-Soedan, Pakistan en Iran. De Surinaamse regering heeft de hoogste Nederlandse diplomaat in het land ontboden... vanwege de omstreden uitspraken van minister Blok. Die noemde Suriname op een besloten bijeenkomst een failed state, een mislukte staat... De Surinaamse regering zegt dat Blok Suriname niet goed kent... en beschouwt zijn uitspraak als een uiting van diepe minachting. Daarvoor moet hij excuses maken, staat in een verklaring. De Nederlandse diplomaat die op het matje wordt geroepen... is de tijdelijk zaakgelastigde in Paramaribo, Jaap Frederiks. Hij vertegenwoordigt Nederland... omdat er momenteel geen nieuwe ambassadeur in Suriname wordt toegelaten. De Kazachstaanse kunstrijder Denis Ten is overleden. De 25-jarige Ten zou zijn vermoord bij een overval... Hij won bij de winterspelen in Sochi in 2014 een bronzen medaille. Hij was de eerste kunstrijder uit zijn land die een Olympische medaille bemachtigde. Media in Kazachstan meldden dat Ten werd doodgestoken na een ruzie met een paar mensen die een spiegel uit zijn auto wilden stelen. Het weer. Vanavond en vannacht in het Noordoosten Wolkenvelden. Elders is het onbewolkt. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen opnieuw flink wat zon, maar ook stapelwolken. In het zuiden en zuidoosten kan een bui vallen, mogelijk met onweer. En het wordt dan 25 tot 30 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio.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 Purchase the music on CD Baby, iTunes or Amazon. And visit my website at www.catherinek-music.com.